5 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Zometeen in het Radio 1-journaal De finish van de Giro. Aandacht voor de zoektocht rond Doorn. En we zijn druk bezig met dat ongeluk op een camping in Friesland. Daarover nu het NOS-journaal met Ewald de Jong. Op een camping in Wiekel in Friesland is iemand met een auto een feestent binnengereden. Daarbij zijn gewonden gevallen, maar het is nog onduidelijk hoeveel en hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde op Camping Het Hop, waar een speciale dag was georganiseerd voor oldtimers. Volgens de camping reed iemand met een MG uit 1938 de tent binnen. Mogelijk deden de remmen het niet. Zometeen in het Radio 1 Journaal een reactie van de organisatie van de oldtimerbijeenkomst. De 14-jarige jeugdvoetballer die vast zat omdat hij een tegenstander in zijn gezicht had geschopt is vrijgelaten. Het OM vond dat de jongen uit meteren langer vast moest blijven zitten voor poging tot doodslag, maar dat ging de rechter commissaris te ver. De jongen mag de komende tijd geen contactsport zoals voetbal beoefenen. Gisteren werd hij al geschorst door zijn club VV Tricht. De voetballer schopte een 15-jarige speler van buitenboys uit Almere in zijn gezicht toen hij na een duel om de bal wilde opstaan. Het slachtoffer liep een hersenschudding op. Ruim twee weken na het instorten van de kledingfabriek in Bangladesh hebben reddingswerkers een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. De vrouw trok de aandacht van hulpverleners door met een stalen pijp op een stuk muur te slaan. Correspondent Casper Thomas.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 De politie is overspoeld met beelden waarop mogelijk de auto staat... van de vader van de vermiste jongens uit Zeist. Met de beelden wil de politie achterhalen... of de broertjes maandagnacht nog bij hun vader in de auto zaten... toen hij via de Rijnbrug bij Renen richting Doorn reed... waar de vader later een eind aan zijn leven maakte. Sinds dinsdagavond zijn in diverse plaatsen grote zoekacties gehouden. Vanmiddag wordt onder meer op de Utrechtse heuvelrug gezocht... door vrijwilligers en zometeen daar een verslag van in het Radio 1 Journaal. De rechtbank in München heeft een van de wrakingsverzoeken in het neonazieproces afgewezen. Over een tweede wrakingsverzoek van hoofdverdachte Beata Tjerpen wordt van later besloten. Het afgewezen verzoek kwam van een van haar medeverdachten. Hij had de rechters beschuldigd van partijdigheid. Onder meer vanwege uitspraken die de voorzitter al voor het proces had gedaan. Maar volgens de wrakingskamers is van partijdigheid geen sprake. De overheid moet de premie koopwoning opnieuw invoeren... om de woningmarkt vlot te trekken. Dat vindt de belangenbehartiger van ZZP'ers zelfstandigenbouw. In de jaren 80 konden mensen met subsidie een premie koopwoning kopen... als ze niet veel inkomen hadden. Zelfstandigenbouw ziet de regeling graag terugkomen. De belangenvereniging vindt de maatregelen... uit het onlangs afgesloten woonakkoord onvoldoende. Bovendien verdient de overheid de subsidie snel terug... als de bedrijvigheid in de bouw toeneemt, zegt zelfstandigenbouw.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 Het weer, wolkenvelden afgewisseld met vooral in het westen zon en een stevige zuidwestenwind. Landinwaarts kan nog een bui vallen. Het weekend is wisselvallig met aan zee de meeste zon en landinwaarts buien. Vooral morgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Zondag is het 11 tot 14 graden met vooral in het noorden en oosten regen. Bij de ANUD zit Dennis Mooi. Dennis met twee files. Twee files, ja. Ze staan allebei bij Amsterdam op de A10. Um, in de richt, op de A10 Zuid in de richting van, uh, van de A4, richting Den Haag. Dus staat tussen Zeeburg en Amstel Business Park 4 kilometer. En de andere kant op, richting Amersfoort, staat tussen de Rai en het Amstel Business Park 2 kilometer. Nog twee minuten. Dan bellen we met de secretaris van de Oldtimer Club.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemiddag. De zoektocht naar de jongens gaat verder. Langs deze trein opstellen. Ongeveer drie meter tussen elkaar in. En dan gaan we langzaam stap voor stap door het bos heen lopen. De BTW-maatregel die het kabinet onlangs nam, die werkt niet. En in Wetteren wordt na een week met de bevolking gesproken over het ongeluk. We beginnen met een ander ongeluk. In Wiekel in Friesland is een auto een feesttentus ingereden. U hoorde het net. Ongeluk gebeurde op camping Het Hop, waar een speciale dag was georganiseerd voor oldtimers. De Elstede Oldtimer Rally. Secretaris van de organisatie is Wim Bouwland nu aan de lijn. Meneer Bouwland, wat is er gebeurd allemaal? Wij zouden om vier uur van start gaan met het zogenaamde rondje Gaasterland. Dat is een rondje van 30 kilometer als opwarmronde voor de eigenlijke LST in Oldtime Rally... die altijd op de zaterdag plaatsvindt. Ja. Ik was zelf de eerste auto. ben weggereden. en Na een paar honderd meter merkte ik dat ik niet door andere auto's werd gevolgd. Ik ben gestopt. En even later kreeg ik gelijk een telefoontje van... kom maar gauw terug, want er is een auto door de tent gegaan. En door de tent, dat is zo'n hele grote tent die daar bij, uh, bij het begin staat? Bij het begin staat een hele grote feesttent... Uh, en er is een auto waarvan, dat is het verhaal wat ik heb gehoord, het gas is blijven hangen. En die auto die is dus in volle fase dwars door de tent gereden. Is uiteindelijk uh, aan het eind tot stilstand gekomen en heeft in de tent enige tafeltjes uh, geraakt waar mensen aan zaten. En dat heeft geleid tot uh, vier gewonden waarvan twee ernstig. Ja, En die auto, het gas bleef hangen, zei u. Maar kon de uh, bestuurder niet meer remmen dan? Weet ik niet. Dat de procedure is, uh, uh, is ondaan en meegenomen, ook voor, uh, voor na de verhoor. Uh, dus ik heb hem zelf niet meer kunnen spreken. Nee. Maar gaat... is, ik moet daar even afwachten. Ja, het ga, het Op gaat... dit moment vindt er een uh, technisch onderzoek plaats door de politie. Dan weten we het helemaal zeker. Maar u zegt ja. eigenlijk van het gaat om technische, uh, ja, een technisch mankement. Het gaat niet om iemand die onwel is geworden of iets dergelijks. Nee, nee, dat, nee want ik heb uh, de, de man uh, nog uh, kort kunnen zien. En hij uh, was uh, uitermate rustig. Yeah. Ik heb over het laatste uur heb ik hem in de tent zitten. En de meneer heeft twee kopjes koffie gedronken. En uh, zich klaargemaakt om aan het richting te gaan beginnen. Ja, yeah. en um, Onderhoep Friesland die meldt dat het ook gebeurde. terwijl er aan de auto gesleuteld werd. Heeft u daar iets van gehoord? Nee, nee. Nee, dat is mij niet duidelijk. En ik moet zeggen, in de hectiek die er momenteel heerst. met brandweer, politie, ambulancepersoneel. Krijg ik die informatie op dit moment uh, ook even niet, uh, niet goed op rij? Nee, kan ik me ook wel weer wat bij voorstellen. Maar we ik denk wel Ik even wachten tot, uh, tot ja. alle pachthoven zijn afgevoerd. Nee, dat begrijp ik. Maar is er ook, klopt het wel dat er een traumahelikopter is? Er is een trauma in dat koppel, dus dat is juist. Ja, ja. Dat betekent dat mensen zwaar gewond zijn? Of mag ik dat zo niet Ja, Ik, ik heb ook het idee dat twee mensen ernstig gewond zijn, ja. Ja, precies. Nee, over hun toestand horen we later vast en zeker uh, iets meer. Maar er is grote verwarring, dat begrijp ik wel. En voorlopig is ja. de rally stopgezet, neem ik aan. Wij hebben het rondje Gaasland uh, sowieso afgelast. En alle feestelijkheden ook. Meneer Bouwland, ik dank u wel voor het gesprek en sterkte verder. Fijn, dank u wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is tien minuten over vijf. Gewone burgers hebben vandaag de bossen tussen Renen en Doren langs de Provinciale weg N 225 doorzocht. Ze hopen daar een spoor te vinden van de vermiste broertjes Ruben en Julia. Onze verslaggever Trudy van Rijswijk ging met de mensen mee. Op het moment dat je iets zichtbaar vindt. roep even iemand bij. ook vanuit de coördinatie die even mee kan kijken of het daadwerkelijk wat is. Oh, okay. Is het bekend wat voor kleur kleren ze aan hadden op de dag van verdwijning? Donker, volgens ja, donker. mij. Donker. Ja. Eén de zwarte Max-shirt die. Ja. die heb ik onthouden en die andere. En voor mij gewoon opleiden vanaf nou op deze kant van de weg. We gaan ook die kant op. Dus zorg dat je echt drie meter afstand en dan denk terug. Ja. U, u gaat meezoeken. Ja. Uh, waarom eigenlijk? Omdat wij uh, op de radio hoorden uh, dat er uh, zo'n actie ging uh, starten. En wij waren van plan om hier in de buurt te gaan wandelen. En wij voelden ons dat ongemakkelijk om gewoon wat te gaan wandelen. terwijl zo'n zoekactie uh, plaats zou vinden. En uh, wij kwamen hier langs en zagen dit. En uh, nou, wij hebben ons aangemeld. Wat denkt u van het hele verhaal? Ja, geen idee. Wat denken we er allemaal van? Ik doe, we weten natuurlijk allemaal wat door ons hoofd spookt. Dus, uh, yeah. Maar stel dat u wat vindt, kunt u daar tegen? Ja, dat denk ik wel. Ik hoop het. U geen hoopt echt mee. dat u wat vindt? Nou ja, in principe natuurlijk wel, anders zou je hier niet mee doen. Dus, uh... Nou ja, je kunt ook zeggen van ik help mee zoeken. Dan weten we in ieder geval welk stukje we gehad hebben. Ja. En hè, ja, het, het ja, helpt ook mee. Je hebt natuurlijk altijd het risico dat je wat vindt als je aan dit soort dingen mee gaat doen. Dus dat, uh, ja. En uh, buitengewoon aangenaam, maar dan is, is het wel... Uh... Duidelijk wat er gebeurd is. En uh, die onzekerheid is natuurlijk voor, uh, vooral voor de moeder, maar uh, ja, gewoon echt enorm. En ze zijn koud onderweg of ze wordt hoog geroepen. Nee, alarm. Een broek gevonden. Oh jee. Een auto. Hi. Iets gevonden? Nee, er is uiteindelijk er is een, een, een, een licht joggingbroekje gevonden, maar niet relaterend. Ja, nou, kun je even oh. mij een Zet, beetje mensen uh, bij okay. Geen nieuws. Trudy van Rijswijk maakte de reportage... Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Steeds meer mensen uit het Belgische Wetteren die mogen weer terug naar huis. Nadat ze vorige week moesten vertrekken na het ongeluk met een giftrein. Marcel Bril is wederom in Wetteren, hij was er al eerder deze week. Marcel, um, hoe gaat het um, met de mensen? Want sommigen waren al een keertje naar huis toegegaan en moesten toen hun huis uh, weer uit. Vertrouwen ze het nu wel? Nou, wel iets meer. Ze vertrouwen het wel iets meer, heb ik de indruk. Ook al blijft er nog wel veel onzekerheid. Maar uh, nou ja, uh, dan krijgen ze een, een mededeling dat ze naar een ja, centrum mogen komen, een verzamelpunt. Dan worden ze in een busje gestopt met een hulpdienst. Een brandweerman gaat dan mee. Dan gaat de deur open van het huis om vervolgens te kijken uh, of de situatie veilig is. Dan wordt het gemeten. Is dat zo? Dan mogen ze blijven. Nou, vandaag uh, in de 18 augustusstraat uh, zijn weer een paar mensen blij. Die mochten uh, naar huis. Het eerste gedeelte in ieder geval want dat is een hele lange straat en het einde komt ze ongeveer uit... bij de spoorlijn waar die trein ligt. Maar goed, in het begin mogen de mensen dus weer terug. Uh, en uh, op het hoekje van die straat, daar is een bakkerij die op uh, de ramen heeft geschreven. Ondanks de onduidelijke situatie zullen we toch morgenochtend vanaf 7 uur weer open zijn. En uh, net kwam ik eventjes de eigenaresse Charlotte van de bakkerij tegen. Ja, inderdaad. Een bakkerij. Juist geopend op de dag van de ramp. Dus, uh, Echt nog helemaal nieuw? helemaal nieuw? Helemaal nieuw. De meeste mensen uh, wouden mij bereiken de eerste dag. Dat mocht allemaal niet. Ze stonden allemaal voor versperringen. Dus uh, ik ben een aantal dagen moeten sluiten. Dus eh, ik hoop dat ik eh, morgen zaterdag toch weer kan opendoen, want moederkensdag komt eraan. En het eh, is wel een belangrijke dag voor de bakkers natuurlijk. Hè. Voor u dus heel belangrijk dat u vandaag weer aan de slag was? Ja, inderdaad. Ik ben eh, nu teruggekomen eigenlijk. Ze hebben mij nog niet officieel gezegd dat ik mocht terugkomen. Ik heb het via via gehoord dat het vrij was. Dus ik ben zelf naar hier gereden om mijn zaak toch terug eh, op orde te stellen, zodat ik morgen zeker op tijd kan opendoen. Zou ik heel even met u mee naar binnen mogen, om te kijken of we wat ruiken? Zeker. Ik ruik behalve brood niet zoveel. U? Ik ben hier de zaterdag geweest. Um, ze zijn mij om één uur komen evacueren. Maar uh, dat is inderdaad in de huizen verder. Dat is inderdaad wat begonnen te ruiken. Ik heb hier eigenlijk nooit echt last gehad. Ik heb ook geen symptomen gehad of zo. En dan komt de buurman van boven even kijken. Ah, dag buurman. U mocht uh, weer terug naar huis? Ja, ja, ja. ja. Ze hebben 0,2 gemiet en dat is uh, het goede. Dat is het uh, maximum. Maar dan de, gaat u dan nog wel weer naar huis, ook al is het niet helemaal weg. Ja, ik kom nu naar huis. Het is genoeg geweest. Zeven dagen is lang genoeg. maakt u zich geen zorgen dan om die 0,2? Ja, ik maak me we daar wel zorgen om, maar ja. Als een brandweer zei dat het in orde is... Wat had u er een week geleden last van? Ik heb er geen last van gehad. Just mijn vrouw heeft de, de zaterdagmiddag voordat hij vertrokken zijn last gehad van koppijn. Ja, u had hoofdpijn? Ja, ja, ja, ik had hoofdpijn. Heeft dat lang geduurd of toen u direct uit huis was, was het weer over? Uh, als ik al even uh, weg was, dan is het overgaan. Bent u blij dat u weer naar huis kan? Langs de ene kant wel, langs de andere kant. Ik vertrouw het nog niet helemaal. U wil liever hier niet uh, gaan zitten? Nee, ik persoonlijk met de kindjes niet. Maar wat gaat u doen? Laat u zich overtuigen door uw man? Oh, ik ga mijn ouders vragen ja, om nog één en 8 de te mogen blijven. Ja, zij uh, wilde ze liever nog even bij haar ouders slapen. Want deze mevrouw die vertrouwt het nog niet helemaal. En uh, nou ja, uh, dit, uh, terwijl de uh, mensen weer naar huis mogen... wordt er uh, elders, een paar uh, een kilometer ongeveer uh, waar ik nu sta... Uh, wordt uh, de trein leeggepompt. Uh, zo langzamerhand uh, zal daar het ja. gif uitgehaald gaan worden... en uh, wegvervoerd uh, worden naar een plek waar dat veilig is. Dankjewel, Marcel. Marcel Bril was dat vanuit België. Joris van den Berg is hier. Joris, uh, ik zie iemand uh, in de regen in de Giro d'Italia. Maar wie is het? En is hij over de finish? Ik denk dat je hem niet kent als ik jou die naam noem. Het is nou, een ontstellend verrassende overwinning. Adam Hansen. Nee, ik ken hem. Australië. Hij wordt morgen 32 altijd knecht geweest. En vandaag gaat hij in aanval met twee Nederlanders onder meer. Met Lichthart en met Chalingi en nog een aantal anderen... En dan komt hij alleen voorop te liggen in een etappe... waarin ze vijftien keer ongeveer een heuvel op moesten of een bergje. Het was een heel zwaar parcours en het regende, zoals je al zei. Komt hij voorop te liggen met de kleine Sella. Een man met een Epo verleden. Een Italiaan die heel goed kan klimmen. Een klein mannetje. Hensen is een, lange, een langere kerel. En daar rijdt hij gewoon van weg heuvel op. Het komt onder meer doordat hij nogal eens afgevallen... de afgelopen winter, ja. Adam Hensen. En hij wint solo deze krankzinnige etappe... waarin heel veel renners gevallen zijn... En één man echt van zijn troon gevallen. Is. En wie is er van zijn troon gevallen? Bradley Wiggins. Hij is al de hele week wat ongelukkig en wat wisselvallig bezig. Hij is wel een keer naar de verkeerde kant deze week. Hè? En hij doet ook een beetje, een beetje bang. Bangig doet hij. En vandaag hadden ze dat door. En er werd heel veel aangevallen in de slotfase in het peloton. Dus men probeerde Wiggins onder druk te zetten. Dat is gelukt. Hij werd er afgereden. Door zijn grote concurrenten onder wie? Dus Nibali bijvoorbeeld. En vervolgens ging hij ook nog onderuit. En hij gaat vandaag heel veel tijd verliezen. Ja, en de Nederlanders? Uh, prima. Wening goed. Geesink goed. Kelderman goed voorin. Kruiswijk goed voorin. En in de aanval dus. Lichthart en Chalingis hebben lang gestreden. Ze hadden kunnen winnen vandaag. Maar ze zijn er allebei afgereden door die heel verrassende Australiër Adam Henson. En die won. En wij waren er live bij. Dankjewel Joris. Tot morgen maar weer. Verkeersinformatie, Dennis mooi, want jij moet ook aan de bak komen... met je twee files. De, ja, ik ga het inderdaad heel kort houden. Die twee files die staan aan de zuidkant van Amsterdam op de A10... in beide richtingen bij het knooppunt Amstel, twee kilometer. Dag gaan de auto's. Begin maart ging de BTW op verbouwingen omlaag. Die ging omlaag van 21 naar 6 procent. Dit om de bouwsector een forse impuls te geven. Net als in 2010, toen een soortgelijke verlaging... ook een jaar lang van kracht was... Mijla's. Positieve effecten zijn dit keer marginaal. Dat hoorde verslaggever Jeroen Schutijzer. En hij hoorde dat allemaal in een badkamer in Zoetermeer. U gaat een gat in die tegel maken, want Klopt. er moeten leidingen doorheen. Kranen moeten worden aangesloten. En op de aansluitingen waar de kranen zitten, moet er een gat in de tegel. Hoe lang bent u hier nou bezig? Wij zijn er twee dagen bezig in deze badkamer. En dat scheelt voor die meneer daar het geld? Scheelt meneer zeker geld. Het arbeidsloon dat is van 21% naar 6% btw gegaan. Want uh, heeft die btw-maatregel nou jullie gebracht uh, wat er van gehoopt werd? Nee, totaal niet. Drie jaar geleden wel, maar huidige tijd merken we daar heel weinig van. Hoe komt dat? De economie is natuurlijk heel slecht. Mensen zijn minder geneigd om gauw geld uit te geven, ondanks de btw-verlaging. Nou wil ik niemand in een zwart daglicht stellen... Maar onze naaste buren uh, ja, die komen voor goedkoper uurtariefwerken, werken... waar wij als zelfstandigen niet meer aan kunnen voldoen. De Roemenen, de Bulgaren. Polen, het uurloon van hun ligt veel lager omdat hun kosten ook lager zijn. Hoeveel vragen die? zitten ongeveer 20 25 euro per uur, soms 15 euro per uur. En u zit op? 35 euro per uur, ex-btw, dat zijn normale schappelijke prijzen. Want er werd nogal juichend gedaan, hè, toen dat woonakkoord werd gesloten. Minister Blok had het over... Uh... Een akkoord waarvan wij overtuigd zijn dat het de impuls is die Nederland nu nodig heeft. En het zorgt er ook voor dat een impuls wordt gegeven aan de bouwsector, een belangrijke banenmotor in Nederland. Nee, voor ons werkt het zeker niet. Het is heel jammer voor de economie. En als het zo doorgaat, dan vrees het toch wel het ergste. Nou, uw badkamer. Ja. Het wordt wel wat, hè? Het is nu al mooi. En het is nog maar op de helft. Bent u nou uh, getriggerd door die btw-verlaging? Nee, want de aanleiding was lekkage. Btw maakt dan niet zoveel uit. Je kan moeilijk de, de, de boel laten onderstromen totdat de btw helemaal uh, verlaagd is. Dus dat moet gewoon gebeuren. We hebben ook nog een luistertip van Jeroen Schudhuijzer... want hij zegt blijf luisteren. Want later in deze uitzending hoort hij de brandsvereniging... zelfstandige bouw, want die gaan een brandbrief schrijven... aan minister Blok van Wonen. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10... en smiddags van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 journaal.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 die Dat is de plaats 7 toen maar er is nieuws. Trudy, Trudy van Rijswijk. Jij bent op de Utrechtse Heuvelrug. Dat betekent dat het gaat over de jongens. Wat kan je ons vertellen? Ik kan vertellen dat de politie een bepaald gebied afgezet heeft. Dat daar een, een, een verstoring in, in de grond is gevonden, waarvan aangenomen wordt dat de jongens zich daar bevinden. Zekerheid daarover heb ik nog niet, maar degene die dat, uh, die verstoring heeft gevonden, die heb ik gesproken. En die is, die mevrouw, uh, stel ik van overtuigd dat ze daar liggen. En, en van dus de helderheid eventjes, dat helderheid, ik dat gevonden zijn. Ja, voor de, de helderheid eventjes, Trudy, uh, dat is een mevrouw die dat gevonden heeft. Was dat een mevrouw ja. die betrokken was bij die zoektocht van vanmiddag? Ja, ja, ja. dat is een mevrouw de initiatiefnemster. De initiatiefnemster. Dus op de plek waar vanmiddag gezocht is, is dus een verstoring van de grond? Nee, oh, nee op de plek waar vanmiddag niet gezocht is. Vanmiddag zijn ze voor... Uh, Voortgegaan op de plek waar ze gisteren opgehouden zijn. En deze mevrouw, die was op een andere plek met een andere groep aan het zoeken. En daar is nu. Ja, daar kon je trouwens wel eens gelijk in hebben dat zij dus weer op een andere plek is gaan zoeken dan waar gisteren gezocht is. Ja, Top, je redenering. ja, ja. maar uh, het is nog niet bevestigd door de politie, maar het is wel afgezet. Het is afgezet, niemand mag erbij. En het is uh, als een soort plaats licht afgezet. Goed. Dus daar is wel iets aan de hand. Of het nou, die, die, kijk, je kan niet uh, wetenschappelijk, be wetenschappelijk bewijzen dat dat die jongetjes zijn. Maar er ligt wel wat. Er is, iets, er is iets aan de hand en de politie heeft het afgezet. En gaat wellicht daar later onderzoek uh, naar doen. We zullen okay. snel, snel mogelijk met de politie maar gaan bellen. Trudy? Ja, nog één ding: ja? die uh, zoekacties. Die, wat er nu nog loopt, dat wordt afgemaakt en de rest uh, wordt niet meer voortgezet helder. Dankjewel. Ga jij ook snel naar die plek toe? En als er meer nieuws is, dan horen we jou straks hier in deze uitzending. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. We gaan het hebben over scheidsrechter Björn Kuipers. Namelijk aangesteld voor de Confederations Cup. Dat is een wedstrijd, of wedstrijden zijn dat, die in juni in Brazilië worden gespeeld. Het toernooi is een soort generale repetitie voor het wereldkampioenschap voetbal volgend jaar zomer. Mario van den Ende, daar gaan we mee praten. Voormalig topscheidsrechter. Goedemiddag. Goedemiddag. De eerste Nederlander ooit hè, die op dat toernooi gaat fluiten. Is dat mooi voor Björn Kuipers? Ja, dat is natuurlijk een hele mooie aanstelling voor een, voor een Nederlandse scheidsrechter om daar, om daar actief te zijn... Wat je al zei in je inleiding, het is een, uh, ja, een soort proeftoernooi voor, uh, ja. voor het WK wat een jaar later daar plaatsvindt. Dus dat betekent dat je in een voetbalgek land terechtkomt waar natuurlijk alle nieuwe stadions getest worden. Nou ja, die zullen ongetwijfeld uh, tot de laatste plek zijn uh, uitverkocht. En daarna, daarnaast is het ook nog een heel uh, sterk deelnemersveld dat uh, ja, deel deel de kampioenen van alle continenten nemen deel. Nou, niet allemaal, want die van Australië en Nieuw-Zeeland kon ik niet ontdekken... maar Brazilië, Japan, Mexico, Italië, Spanje, Uruguay, Tahiti en Nigeria... ja, daar staat toch borg voor, voor top denk ik. Ja. Is het een beloning dat hij dat goed heeft gedaan, dit afgelopen seizoen? Nou, het is natuurlijk een bevestiging dat hij het internationaal... in de laatste twee wedstrijden, zeker in de Champions League... prima vanaf heeft gebracht, samen met zijn assistent scheidsritters. Er zijn natuurlijk geen noemenswaardige fouten gemaakt... Ja, die helaas bij uh, veel van zijn collega's wel plaatsvonden. Ja, alleen gisteravond ja. een paar kleine foutjes, hè? Wat zeg je? Gisteravond in die bekerwedstrijd, finale, PSV-AZ, een paar kleine foutjes. Nou, er zaten wel grote fouten <laughs> in, vond ik. En uh, er zaten bijvoorbeeld een paar hensballen en Ik denk als je die uh, ja, uh, door de vingers ziet op dat toernooi... dat hij dan met het eerste vliegtuig naar huis uh, toe gaat. Maar goed, in ieder geval heeft hij het uh, afgedwongen. En ik ja. denk dat het, uh, dat het heel, heel goed is dat de Nederlandse scheidsrechter daar... Uh, ja, actief is. Wat het natuurlijk wel opvalt... is ja. dat uh, van de deelnemende ploegen... Uh, er geen ene scheidsretter is uitgenodigd. Nee. Dus, uh, geen Italiaan, geen Braziliaan, geen Spanje, Maar geen wel Mexicaan. een Hollander. Meneer Van Eenden, Eende, ik zou nog heel lang met u kunnen praten... maar ik heb nieuws. Uh, nee, uh, veel belangrijker. Oké. Okay. Dan gaan we volgende keer praten we uitgebreid. Ja, over oh, je ja, ja. Dankjewel, want we gaan terug naar die zoektocht... Uh, naar Julian en Ruben, de broertjes uit uh, Zeist. We horen net zojuist uh, van Trudy van Rijswijk... dat er een plek is gevonden waar de aarde is... Ja, omgevoeld, veranderd. Ben Jens van de politie weer aan de lijn. Uh, meneer Jens, wat is er precies daar gevonden? Wat is daar aan de hand? Wij hebben die heeft ons gebeld, die woont daar in die buurt, die wandelt daar... en die zit inderdaad uh, daar in de buurt van haar woning, een plek. Ja, die lijkt inderdaad ongevoeld. In ieder geval, uh, het landschap is anders als anders. En uh, dat vertrouwt ze niet. Uh, en ze heeft ons gebeld, en gelukkig maar. Uh, en nu uh, hebben we daar een forensisch rechercheur naartoe gestuurd. We hebben het boel even afgezet uit voorzorg. En die forensische rechercheur is op dit moment aan te kijken wat dit nu is. Ja, en uh, dat die aarde anders is, dan moet je dan zeggen dat het ongevoelde aarde is... Ja, het, het lijkt erop of dat daar inderdaad, uh, zeg maar, verstoring in het landschap, dat die aarde inderdaad omgewoeld is. Maar exact weet ik het niet, want we wachten even op uh, het nieuws van de forensisch regisseur die daar nu aan het werk is. Begrijp ik, die is er ook niet voor niks naartoe. Uh, is dit trouwens ver van de plek waar de vader dinsdagochtend gevonden werd? Nou, hemelsbreed niet echt heel erg ver. Uh, het is overigens niet een gebied waar uh, of door de politie of door vrijwilligers gezocht is. Het is echt uh, tegenover het Doornse gat. Ja, en dat is daar vlakbij? Ja, het is er wel redelijk in precies. de buurt. Um, Nou zijn er ook uh, mensen op, uh, op Twitter uh, en op Facebook... die zeggen dat er een schep in de buurt is aangetroffen. Weet u daar al iets van? Nee, op dit moment weet ik daar echt toch helemaal niets van. Ik wil me echt even verlaten op uh, de resultaten... waar de onze Fransische uh, regisseur zo direct mee komt. Ja, precies. En dan kunt u ook antwoord geven dan... tegen die tijd op uh, vragen als van hoe lang geleden de gegraaf is... enzovoorts, enzovoorts. Hopelijk wel. Oké, okay, meneer Jens, we bellen u later nog een keertje. Dank u wel voor deze laatste informatie. Ja hoor. Dit is Radio 1. Ewout de Jongs zet alles nog eventjes op een rijtje in het NOS Journaal. Ja, we hoorden er net al over de politie zo verspoeld met beelden... waarop mogelijk de auto staat van de vader van de vermiste jongens uit Zeist. Met die beelden wil de politie achterhalen... of de broertjes maandagnacht nog bij hun vader in de auto zaten... toen hij via de Rijnbrug bij Renen richting Doorn reed... waar de vader later een einde aan zijn leven maakte. Vrijwilligers zoeken vanmiddag in de buurt van Doorn naar sporen van de jongens. Op een all evenement op een camping in Wiekel in Friesland zijn vier mensen gewond geraakt toen iemand met een auto een feesttent binnenreed. Twee mensen zijn er slecht aan toe. Het ongeluk gebeurde met een MG uit 1938. Het gaspedaal zou zijn blijven hangen. De chauffeur van de MG is meegenomen door de politie voor verhoor en de festiviteiten in Wiekel zijn verder afgelost. De 14-jarige voetballer die vastzat omdat hij een tegenstander in zijn gezicht had geschopt is vrijgelaten. Het OM vond dat de jongen het meter langer vast moest blijven zitten voor poging tot doodslag. Maar dat ging de rechtercommissaris te ver. De jongen mag de komende tijd geen contactsport zoals voetbal beoefenen. Gisteren werd hij al geschorst door zijn club VV Tricht. Een slachtoffer van 15 liep een hersenschudding op. De overheid moet de premie koopwoning opnieuw invoeren om de woningmarkt vlot te trekken. Dat vindt de belangenbehartiger van ZZP'ers, zelfstandig bouw. In de jaren 80 konden mensen met subsidie een premie koopwoning kopen als ze niet te veel inkomen hadden. De overheid zal de subsidie snel terugverdienen, denkt zelfstandig bouw, als de bedrijvigheid in de bouw toeneemt. De rechtbank in München heeft een van de wrakingsverzoeken in het neo proces afgewezen. Over een tweede wrakingsverzoek van hoofdverdachte Beata Tjepe wordt later besloten. Een medeverdachte van haar had de rechters beschuldigd van partijdigheid. Onder meer vanwege uitspraken die de voorzitter al voor het proces had gedaan. Maar volgens de wrakingskamer is van partijdigheid geen sprake. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Gerrit Hiemstra, weet alles van de IJsheilige en het weer voor het komend weekend. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Er is nog een enkele bui momenteel in het noordoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is wel zo dat de bewolking weer gaat toenemen. In het oosten en zuidoosten kunnen nog enkele opklaringen voorkomen. Maar verder blijft het wel droog vannacht. En de temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden. Morgen is een dag met veel bewolking, ochtends passeert een front met regen... en morgenochtend bereikt de eerste regen om een uur of zeven het westen van Zeeland... trekt dan verder oostwaarts. En om een uur of twaalf ligt de voorkant van het regengebied... ongeveer langs de lijn Leeuwarden, Zwolle en Schede. En tegen die tijd wordt het in het westen alweer droog. Morgenmiddag regent het vooral in het noordoosten. In het zuidwesten ontstaan later een paar buien. En de grootste kans op zon is morgenmiddag in het noordwesten... en in het zuidoosten van het land. De temperatuur stijgt morgen naar 12 in het noordwesten... tot 15 graden in het zuidoosten en oosten. En de wind is morgen matig boven land, vrij krachtig aan zee en op het IJsselmeer. ochtends uit het zuid-zuidwesten, in de middag ruimend naar het west-zuidwesten. En later in de middag neemt de wind in het zuidwesten aan zee toe naar windkracht 6. En zondag is het ook een koele dag met 12 graden, veel bewolking en enkele buien. Na het weekend blijft het wisselvallig en aan de koele kant. Dennis mooi, is de hele dag maar druk met twee files. Het zijn er nu drie. Oh jee, nee, dan ben je je geld waard. <laughs> Precies. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Breukelen en Maarsen staat twee kilometer file. Twee rijstroken zijn er afgekruist. Op de ringweg van Amsterdam vanaf de A10 Noord richting de A10 Zuid... staat tussen Schellingwoude en Duivendrecht 6 kilometer. En op de A10 Noord richting Zaanstad... staat voor de afrit voor Volendam en het knooppunt Koemplijn 2 kilometer.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 Het het Radio 1 Journaal. Er is veel verwarring, er is veel onzekerheid over de broertjes Ruben en Julian. Net voor het nieuws van half zes hoorde u onze verslaggever... maar ook de woordvoerder van de politie... die zei dat er ongevoelde aarde was aangetroffen... en dat ze dat nog nader zouden gaan onderzoeken. Een verslaggever van RTV Utrecht laat zojuist weten... dat het gebied weer is vrijgegeven. Kortom, eigenlijk weten we het allemaal niet. Er zijn in ieder geval grote zorgen en iedereen is benieuwd en waar die jongens zijn. We praten nu met burgemeester Koos Janssen van Zeist. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit tekenend een beetje voor um, eigenlijk de hele situatie... dat er zoveel ja, verwarring is en uh, ja, onwetendheid misschien ook wel? Ja, ik, ik, ik ben vanmiddag ook bij, uh, bij de moeder geweest en uh, bij de familie. En, en wat je gewoon ziet, en dat zie je eigenlijk in heel Zeist... En, en misschien ook wel ver daarbuiten, dat, dat de onzekerheid heel groot is dat de zorgen groot zijn, uh, dat je je geen voorstelling kan maken met welk verdriet hier uh, mensen geraakt zijn. Zo groot is het. En dan is elk sprankje, hoop en elk handvat naar meer kennis, naar meer weten, dat wordt aangegrepen. En in die zin tekent het wel de situatie. Ja. Het is angst en het is ook inderdaad toch het verlangen om antwoord te krijgen op die ene vraag. Ja, ja, want, want, want, want de vrees is groot. Dat, en, en, en, en, maar die wil je niet. Daar wil je niet over nadenken. Die wil je ook niet verwoorden. Maar hoe langer de onzekerheid duurt, hoe groter de angst en het verdriet worden. En uh, in die zin. Uh, ja, is, is ook het verdriet en de onzekerheid bij de familie gewoon heel erg groot. Uh, me... Ze hebben veel steun uit, ja. uit het hele land. Van... Want hebben ze steun aan uh, al die mensen die op dit moment uh, aan het zoeken zijn? Putten ze daar ja, ook kracht ze, uit? Ja, ze hebben, ze hebben absoluut steun aan mensen die meedenken... die kaartjes sturen, die een berichtje sturen. Die, die, daar hebben ze heel, heel, heel veel steun van. Maar heeft de moeder me ook nog echt op het hart gedrukt vanmiddag... Uh, want want het is afloop te krijgen. Yeah. En, het is, en en en in die zin doet het de familie en ook met name ook de moeder heel erg goed dat in deze ja niet voor te stellen situatie de mensen in het land, mensen in zichzelf, in hun omgeving, mensen op de school dat dat iedereen meeleeft en, en probeert. Uh, ja, ze steentje bij te dragen in zo'n lastige situatie... Het, het zijn of het hare te doen. Het kan ik me heel goed voorstellen. Aan de andere kant, zoals nu net ook, dan heb je een soort van uh, hoop. Want je hoopt toch uiteindelijk dat het goed afloopt. Een hoop van, um, oké, okay, er is iets gevonden, er is een spoor gevonden. En eigenlijk um, ja, blijkt dat dan binnen een kwartier... dat dat spoor dan ook weer tot niks, uh, tot niks leidt. Dus het, het, dat lijkt me zo moeilijk, dat die golven van emoties. Ja, maar... de de familie wil maar één uitkomst, dat is de goede uitkomst. En na het weekend gaat het schoolseizoen beginnen... en dan wil je die kinderen weer op school hebben. Dat is toch waar de familie en de moeder mee bezig is. Ja. En, en, en alles wat bijdraagt om die hoop bij realiteit te brengen... die helpt ze. Maar ze weten ook, ze voelen mee, zoals iedereen dat voelt... dat naarmate de onzekerheid en het onbekende langer duurt... Dan gaat er van alles aan je knagen en je denkt: oh, waar gaat dat naartoe? Ja. Dat is eigenlijk het gevoel nou ja, wat de u... familie zo voelen. En, en wat de familie voelt en wat de, gewoon de inwoners, de mensen in de winkels, ja. de mensen op straat voelen. Ja, nou ja wat u eigenlijk uh, net al een beetje zei, van op het moment dat je het uitspreekt, is het misschien ook wel waar. Um, he, wat, wat kunt u als burgemeester nog verder doen? Steun zijn voor de familie en voor de betrokkenen, steun voor de leerlingen op school proberen een helpende hand te bieden... of een, een arm om ze heen te slaan als het te veel wordt. En, uh, het is een loeizware tijd voor, voor de moeder en voor de, voor de familie. Dat, uh, dat is voelbaar als je daar in huis bent... zoals ik dan vanmiddag ook uh, dat ervaren heb... samen met de directeur van de school. Dan denk je, goh, wat hebben die mensen het lastig en wat is het goed dat we met ze meevoelen en meedenken... Uh, en aan ze denken, want dat is van dat is een steun voor ze. Ik dank u wel uh, dat u ons ja. even uh, in deze moeilijke tijd... ook voor u uh, te woord hebt uh, willen staan. Burgemeester Koos Jansen. Dank u wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Trudy Wouters, die, uh, Trudy Wouters sorry, Trudy van Rijswijk is in dat gebied daar. Uh, Trudy, want het blijkt loosalarm waar we het net over hadden. Ja, de burgemeester zei net van uh, hoe langer de onzekerheid duurt... hoe erger het is... En uh, nu, de vondst van uh, Zojuist heeft er in ieder geval niet toegeleid... dat het gemeld kan worden dat het die twee jongetjes zijn. Men is daar uh, de zaak weer aan het ontmantelen, auto's rijden weer terug. Loos alarm, wordt er gezegd. Dus verder zoeken. Maar in ieder geval niet door die vrijwilligers. Die hebben besloten dat het uh, na vanavond even welletjes is... en dat ze verder de zaak aan de politie laten. Dank wel. Trudy van Rijswijk was dat... Het is bijna tien minuten over half zes. Hier bij de NOS op Radio 1. De Syrische regering doet steeds meer een beroep op burgermilities. Mannen die hun buurt beschermen. Door de burgeroorlog nam de wetteloosheid toe. En een van de gevolgen daarvan is dat er veel kidnappingen plaatsvinden. Sander van Horen is op dit moment in Damaskus... en ziet op verschillende plekken in Damascus die burgermilities rondlopen. De poort naar de oude stad. Een controlepunt van het Syrisch leger... En uh, de schrik zit hier nog goed in, want we kruipen onder een hekje door. En dat is de plek waar gisteren in het christelijk deel uh, een bom ontplofte. Eerst een geluidsbom, zodat er lekker veel mensen op afkomen. En vervolgens een uh, nog niet eens zo heel grote bom. Maar je ziet wel de uh, gaten in de muren overal zitten. De mannen zijn aan het timmeren aan het kozijn van een deur. Het stof komt er vanaf. Die is er gisteren dus uitgeslagen bij die explosie. Er komt een iemand om het leven, die wordt vanmiddag begraven. Uh, daar kunnen we niet bij zijn. En we worden een beetje op afstand gehouden, af en toe. Door niet militairen. Want die hebben dat checkpoint dus. Maar door gewapende mannen. die soms gewoon in burgerkleding zijn. Soms nog iets militairs aan hebben. Dat zijn de nieuwe burgermilities. die in het leven zijn geroepen. om uh, het leger te ondersteunen. Daar komt het eigenlijk op neer. om buurten te beschermen. Zoals deze buurt. En bij de schade die nu wordt aangericht hier. Je moet je bedenken natuurlijk dat de schade in de buitenwijken waar de bommen terechtkomen dat die nog vele malen groter is. Maar die buurtwachten die zie je op steeds meer plekken, omdat in het door de regering gecontroleerde deel van Syrië het leger met andere dingen bezig is en de wetteloosheid steeds groter wordt. En dat heeft tot gevolg bijvoorbeeld dat er een levendige industrie is ontstaan, de industrie van de kidnapping's. As I was back from the farm. Uh, There was like uh, doing, uh... Anas Ashami heeft een baby van een week oud, ik zit nu bij hem op schoot... en werd net op tijd vrijgelaten, anders had hij de geboorte van zijn kind gemist. Ik was op weg naar mijn boerderij waar ik koeien houd... en er stonden gewapende mannen op de weg. Die hielden me tegen met getrokken geweerden en vroegen of ik Anas was. Ik zei, ja, dat ben ik. Toen hebben ze me meegenomen. Geblinddoekt, geboeid en met een pistool tegen zijn hoofd. Toen was een man die zijn gun op de hoofd van mijn bak. Als de auto begint te rummen, ging like zijn schot uit. Het was een bobbelige weg. Op een gegeven moment was er een grote bobbel en ging het wapen af van de man die een pistool tegen de achterkant van mijn hoofd hield. Gelukkig schoot het wapen weg, waardoor de kogel me miste op vier vingers afstand. Hij vertelt er nu lachend over, maar was wel degelijk bang. Exacte cijfers zijn er namelijk niet, maar er worden ook gijzelaars vermoord. Maar heel veel vaker nog weer gaat het gewoon ordinair om geld. De broer van Anas heeft het gesprek opgenomen. Het telefoontje wat op een gegeven moment gepleegd werd naar de vader van Anas. Vijf miljoen Syrische ponden wilden de kidnappers hebben. Dat is bijna 45.000 euro. Uiteindelijk hebben ze hem teruggekregen voor 500.000 Syrische pond. 4.500 euro. Ik ben inmiddels ook weer teruggegaan naar mijn boerderij. Op de weg daar naartoe wordt inmiddels gepatrouilleerd door burgermilities. Dus daar is het inmiddels weer redelijk veilig. En die reportage was van Sander van Horen. Dan is het nu tijd voor... De verkeersinformatie is een hele rustige vrijdagavond spits. Dit is mooi. Ja, je kan het nauwelijks een spits noemen. Want er staan nu nog maar twee files. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht staat twee kilometer file tussen Breukelen en Maarsen. Er is een ongeluk gebeurd en daarom zijn er drie rijstroken dicht. En ook een ongeluk op de A10 Noord richting Zaanstad. Tussen de afrit voor Volendam en het knooppunt Koemplein ook twee kilometer file. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews tot half zeven, het NOS Radio 1 journal. 600 miljoen euro, omzet meer. Daarop werd geholpen toen het BTW-tarief op renovatiewerk... onlangs werd verlaagd van 21 naar 6 procent. Maar bouwbedrijven merken er weinig van. Er komt nauwelijks meer werk. Wat is er nou fout aan die stimuleringsmaatregelen? Dat was de vraag waarmee Jeroen Schutijzer op pad ging. En hij vroeg het aan voorzitter Sjal Verhoef... van Bransorganisatie Zelfstandige Bouw. Nou, er is niks fout, dus wij zijn daar heel positief over. Alleen je ziet in tegenstelling tot drie jaar geleden... dat consumenten veel minder dan toen... deze tijdelijke maatregelen aangrijpen om een huis te gaan verbouwen. Nog minder vertrouwen in de toekomst? Ja, het vertrouwen in de economie is minder. De koopkracht in, is in de afgelopen jaren gedaald. De werkeloosheid is gestegen. Mensen die niet werkeloos zijn zijn misschien bang dat ze dat wel worden. Hoe nu verder? Nou, Wat je constateert is dat al een aantal jaren de woningmarkt op slot zit... Dat komt er eigenlijk op neer dat mensen geen woning meer durven te kopen... omdat ze hun oude woning niet meer kunnen verkopen. Dat probleem moet naar onze mening getackeld worden. U gaat een brief schrijven aan minister Blok. Ja, waarin wij aandacht vragen voor dat probleem van uh, de woningmarkt die op slot zit. En naar onze mening moet dat slot van die woningmarkt af. Wil je de bouw echt kunnen stimuleren. En u heeft een idee. Ja. Dat komt erop neer dat starters op de woningmarkt gestimuleerd moeten worden met een premie om een nieuwe of bestaande woning te kopen. Op het moment dat starters daarmee woningen gaan kopen, kunnen mensen met een bestaande woning een andere woning kopen. En zo gaat het balletje, zeg maar, weer rollen. De premiewoning komt weer terug. Ja. De premiewoning komt weer terug op een wat andere manier dan wat we vroeger kenden. Wat verwacht u dat de minister gaat doen als die brief op de deurmat valt? Ik verwacht dat de minister zich net als ons zorgen maakt over de hele moeilijke situatie waarin de bouw zich verkeert. En dat hij heel serieus naar dit voorstel gaat kijken. Want er moet snel wat gebeuren hè? Er moet er echt snel wat gebeuren want de werkeloosheid in de bouw neemt hand over hand toe. Nou, daar moet er misschien toch maar meer lekkage komen. Want dankzij lekkage wordt deze badkamer vernieuwd. Ja, de een dood is de ander brood. Maar dat is niet de bedoeling, nee. Lekkage, je moet er niet aan denken. Maar goed, als het dan zover is... dan kan je het wel met het verlaagde BTW-tarief laten repareren. en Tot op heden, dat was het nieuws van vandaag... in de aanleiding voor deze reportage... gebeurt dat niet op grote schaal. De reportage was van Jeroen Schutijzer. Waar komt die nieuwe schaatsstempel van Nederland... waar die grote nationale en internationale wedstrijden... in de toekomst moeten worden gehouden? Drie steden die strijden om de gunst van de schaatsbond KNSB en NOC-NSF. Wordt het Heerenveen, waar een nieuw t het huidige verouderde t moet vervangen... of wordt het misschien Almere of Zoetermeer? Nou, in Zoetermeer weten ze het wel. Het moet natuurlijk Zoetermeer worden... vindt sportwethouder Mariette van Leeuwen. Ja, hier aan de overkant is het transportteam gepland... Een enorm complex waar twee keer 400 meter ijsbaan in zit. En bovendien ook nog eens een keer een bedrijf innovatiecentrum komt. Soeteneer is een unieke locatie tussen de vier grote steden in. Er is hier een enorme schaatsdichtheid. Dus ik denk dat Soeteneer een enorm goede plek is om dat te gaan realiseren. Oud-schaatser Heen Vigeer behaalde in de jaren 80 grote successen in Tialf. 34 seconden. 35 36, eindtijd 37, 79. Toch vindt ook Vergeer dat Soetermeer het nieuwe schaatswalhalla van Nederland moet worden. We staan aan een nieuwe wereld. Uh, er verandert ontzettend veel in de maatschappij waarin we wonen. Er verandert ontzettend veel in de sport. Innovatie is het belangrijkste om aan, het, aan de voorkant mee te kunnen blijven doen. En de plek waar we nu staan is waar de innovatie is. En daar bedoel ik mee dat er heel veel bedrijven zijn die hun bijdrage leveren. Zoals in de medische kant, maar ook in de technische kant. Daar moet je kiezen voor de beste plek die er is. En in mij optiek, vanuit de sportkant gezien... en vanuit de maatschappelijke kant gezien, is dat uh, Soetermeer. In Friesland vinden ze dat de NK's, EK's en BK's... gewoon in Heerenveen moeten blijven. Gedeputeerde Hans Konst. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het nieuwe Tierhof komt op de plek waar het oude Tiof nu staat. Tenminste, het belangrijkste wat iedereen kent... die, die wedstrijdbaan, die komt precies... Daar. Alleen, het wordt helemaal nieuw. De baan zelf wordt zodanig aangepast dat die echt top of de bill is voor, voor wedstrijd Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat we de hal veel energiezuiniger gaan maken dan die vandaag is. Schaatser Jorrit Bersma moet er niet aan denken dat de grote wedstrijden naar de Randstad verkassen. De kampioenen hebben hier gereden en als je naar, uh, ja, naar, naar een Almere of naar een uh, meer gaat, dan, ja, dan is dat... Een beetje uh, silo's en, en dan zit je ook nog met de drukte van het verkeer. herenveen uh, <laughs> is mooi centraal en je bent hier in, uh, in een poep en een scheet in Friesland. En, uh, ja, dit is het schaats, de schaatsplaats van uh, Nederland. Almere doet het dus naast Zoetermeer en Heerenveen ook mee aan de strijd. Maar ja, in Almere wilden ze ons niet te woord staan. Over een paar weken maken KNSB en NOC-NSF bekend... waar in de toekomst de schaatstempel van Nederland komt te staan. En dit is geïnspireerd op een al oude kunstenaar, Andy Warhol. De band noemt zich Dandy Warhols. Komt uit 2001. En als u heel goed luistert, herkent u een melodietje... wat nog wel eens in een reclame van een telefoonaanbieder is gebruikt. Alles over dit bent je al gezegd, de Dandy Warhols. Behalve de titel natuurlijk, Bohemian Like You. Marcel Bril, die is in Wetteren. Marcel, je zou gaan naar die bijeenkomst, die informatiebijeenkomst. Ben je er al? Ja, bij het stadion van Standaard Wetteren is een zaaltje gehuurd. De infosessie treinongeval staat op een, op een bordje waar de mensen naartoe gaan om te luisteren van de autoriteiten wat er allemaal gebeurd is en wat er nog te doen staat. Mevrouw, bent u blij dat deze bijeenkomst er nu is? Ja, ja. Dat weet u toch niet, hè? Wat heeft het daar aan ontbroken tot nu toe? Oh ja, kunt je moeilijk iemand verwijten, hè? Die mensen staan daar niet eens een keer voor. Die weten waarschijnlijk ook niet waar ons aan toe zijn. Deze mevrouw die loopt verder naar binnen. Dus naar die informatiebijeenkomst. Die om zes uur gaat beginnen. En uh, ja, ik zie toch wel uh, een heleboel mensen. Uh, die nieuwsgierig zijn. en veel willen gaan weten. Die nu uh, zo'n beetje naar binnen druppelen. voor de komende uh, uren. Dat ze uh, daar mogen zijn. en aan bijvoorbeeld de gouverneur vragen mogen stellen. En dat horen we dan van jou nog na zes uur. het begin van die bijeenkomst. Marcel Bril. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Dit is Freddy van Strafrechters zijn tegen de plannen met de enkelband van staatssecretaris Teve. Daarover schrijft NRC Handelsblad op de voorpagina. Teve wil een wet die het mogelijk maakt zelfstraffen van minder dan een half jaar thuis uit te zitten. Bijvoorbeeld mensen zitten vier weken in een voorarrest voor een autokraak. Komen bij de politierechter.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 Nu.nl, de site, heeft excuses aangeboden voor een tweet van vandaag. De tekst daarvan was... ...volg het laatste nieuws over de vermissing van Julian en Ruben... ...door je via ons te abonneren op de app Vermissing Broertjes. Gaf nogal wat boze reacties op Twitter... ...van mensen die vonden dat Nu.nl marketing bedrijft... ...over de rug van de vermiste jongetjes. Radio 1-programma Lunch, zei adjunct-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman van Nu.nl... dat daar geen sprake van was. Nou, kijk, ik, dit is natuurlijk een heel erg gevoelige zaak... en het is nooit mijn bedoeling geweest om, uh, om zeg maar, dit als een soort marketingtool uh, te gebruiken. Uh, onze app is gratis, deze service is uh, gratis. Um, uh, alles wat Nu.nl doet is gratis, dus uh, uh, daar wordt niet uh, geld aan verdiend. Maar hij gaf ook toe? Wij, wij, wij dachten dat het... Uh, dat mensen die behoefte aan hadden, maar um, aan de reacties zien uh, uh, was dat ja, of niet zo, of in ieder geval de manier waarop we dit gedaan hebben... moet moeten echt volgende keer anders. De tweet had Nu.nl al snel teruggetrokken. Op last van de Amerikaanse overheid zijn de bestanden van internet gehaald... waarmee een vuurwapen kan worden geprint. Van de Week liet de groep zien dat met een 3D-printer... een vuurwapen is geprint dat het ook echt doet. Uiteraard zijn er mensen in Amerika die zich daar zorgen om maken... zoals de democratische senator Charles Schumer... Deze libertarische groep printte het uh, online, wat ik denk is een rekless act. Het kan ook echt een verhaal zijn. Een felon, een terrorist, kan een make gun maken in de comfort van hun huis. Niet alleen hun huis verhuizen en doet het met het. Hij zei bij CNN: boeven hoeven niet eens hun huis meer uit om een dodelijk wapen te maken en daar vreselijke schade mee aan te richten. De blauwdrukken moesten nu van internet omdat ze mogelijk ook in strijd zijn met de richtlijnen voor wapenhandel in Amerika. En de Rolling Stones, die treden nog steeds op, zoals u wellicht weet. De eerste single kwam uit in 1963. Werd opgenomen op 10 mei, dat is vandaag precies 50 jaar geleden. Dat was een cover van een nummer van Chuck Berry. Ga gewoon meezingen. Oh, come on! Het kwam in de versie van de Stones tot 21ste plaats in de Hitparade. In Nederland verscheen overigens het nummer pas in 1964. En die Stones die treden nog behoorlijk vaak op. Alleen al tot het eind van deze maand nog zeven keer. De kaartjes voor hun optredens in Amerika, zagen we op internet... kosten gemiddeld zo'n 250 euro. Maar morgen staan ze in Las Vegas en daar kosten de kaartjes 2.499 euro. Oh en nog meer. Blijkbaar een bijzondere locatie, het Grand Garden Arena Hotel daar. En in juli zijn de stones in Hyde Park in Londen. En dan kost het gewoon weer ongeveer 2.500 euro. Zijn er nog kaartjes verkrijgbaar voor Las Vegas? Dat heb ik niet <laughs> kunnen zien op die site. Een nou, onvoorstelbaar bedrag. Nou ja, als je vanavond wint in de staatsloterij, dan kan je dat allemaal betalen. Ja, Goed. nu kan je er heen vliegen ook. <laughs> Daar gaan we het niet over hebben. We gaan wel even in de gaten houden. Hoe het nou eigenlijk is met die brief van staatssecretaris Wekers. Waar is die? Is die al in Den Haag? Is die al op het Binnenhof? Kunnen we het al over de inhoud hebben? Dat soort zaken. Na nou, de klok van 6 uur.